Het, NOS -journaal. het kabinet wil een einde maken aan onredelijk hoge incassokosten. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel daarover van minister Heersbalin. Als het aan het kabinet ligt, zijn de maximale incasso -kosten een percentage van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 40 euro. Het ministerie van Justitie geeft als voorbeeld dat bij een onbetaalde rekening van 1000 euro de incasso -kosten niet hoger mogen zijn dan 150 euro. Alle politiemensen die auto- of motorrijden moeten elke drie jaar hun rijvaardigheid trainen. Minister heers ballin wil zo het aantal verkeersongelukken bij de politie verminderen. In 2008 veroorzaakte de politie ruim 10.000 keer schade aan de eigen voertuigen. Verder waren er 2.300 ongelukken met schade aan derden en 53 burgers raakten gewond. Hoeveel ongelukken er vorig jaar zijn gebeurd met politieauto's is nog niet bekend, maar het aantal lijkt te zijn gestegen. Het is nog onduidelijk waardoor vanmiddag in de Gele Zee een Zuid-Koreaans marineschip is gezonken. Een explosie sloeg een gat in het achterschip van de korvet, waardoor die binnen een paar uur onder water verdween. Veertig van de 104 opvarenden worden vermist. Aanvankelijk waren er berichten dat de explosie was veroorzaakt door een Noord-Koreaanse torpedo. Maar het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt nu dat er geen aanwijzingen zijn dat er een noord koreaans schip in de buurt was. Het incident in de grenswateren tussen Noord- en Zuid-Korea zorgde voor paniek. Het gebied is meermalen het toneel geweest van schermutselingen. Er is een wapenstilstand van kracht, maar officieel zijn de Korea's nog steeds in oorlog met elkaar. Op de WK-baanwielrennen in Kopenhagen heeft Teun Mulder goud gewonnen op de kilometertijdrit. Zijn tijd was 1 minuut en 341.000 seconden. Nederland heeft op de WK nu twee medailles behaald. Eerder won Peter Schep zilver op de puntenkoers. Het weer. Vanavond en vannacht hier en daar een bui. Een graad of zes. Morgen af en toe zon en ook af en toe een bui. Middagtemperatuur tussen de 10 en 12 graden. Dit was het en Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010. Al 20 jaar. Live. ZFM, met nu zie het.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 will be here.